En uh, de, het idee was dat Hans-Georg Brunnen uh, het trio kon opnemen, dus, dus opname kon maken voor zijn eigen plezier. Dus niet om uit te brengen nee. in eerste instantie, maar voor zijn eigen plezier. En uh, dat mocht van uh, Norman Grant, want hij betaalde gewoon de fee van een concert. Dus het ja, trio je, werd ja, gewoon ja, betaald ja. als zijne een concert ja. hadden. Uh, dus in die uh, jaren, ik meen 1963, dat, dat Pieters en trio in Zurich was, gingen ze s'nachts. Met de auto werden ze gebracht naar het huis van Hans Keroch Brunensweer. Dus ja. ze kwamen echt om twee uur s'nachts ergens uh, kwamen ze daar aan. Ja ja, ja, ja, ja. Daar zaten een stuk of twintig, dertig mensen in die woonkamer. Dat waren vrienden en liefhebbers die Hans Keroch had uh, uitgenodigd om daarbij te zijn. Bij het concert en ook bij de opname. Ja. Dus het uh, trio uh, begon te spelen. En Hans Keroch zat boven in, een, uh, in zijn slaapkamer, toen de tijd nog, met al zijn apparatuur. Die nam het gewoon op. Okay, yeah. En toen Oscar dat uh, naluisterde, hoe zeg je dat? Dat hij dat in de, in de, dus de opname nog een keer yeah, luisterde. Daad, ja, inderdaad, yeah. ja. Was hij echt flabbergasted uh, over het geluid. En okay. hoe komt dat? Dat heeft te maken met de opname techniek die Hans Kerk-Brunnersweer ook uh, gebruikt heeft. Die heeft namelijk drie microfoons bovenop de snaar, of vlak boven de snaar van de vleugel, gesitueerd. Oh, oké. Okay. Heel gepositioneerd. anders Gepositioneerd. Dus ja, ja, ja, ja, heel anders dan uh, bijvoorbeeld in de klassieke muziek, ja. waar gewoon een enkele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 Nergens nee, per zeven. Ik kan me iets bevoorstellen, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus het was no. de vraag toen aan Arnold van Kampen van... Goh, kun jij daar uh, chocolade van maken? Ook oh, okay, maar natuurlijk. zo te zeggen. Ja. Ja. En toen ja. belde Arnold mee en zei van... Nou, ik heb een cd met allemaal onuitgebracht materiaal. Kom nou even naar mij toe, dan kunnen we naar luisteren. Misschien weet jij wie de bassist is op dit nummer. en Dat doen we dat nummer. Dus ik ging naar hem toe...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 Er zitten ook veel kenmerken in van Claude Debussy, de klassieke componist Claude Debussy. En ja. Het is feit dat Oscar groot fan was van Claude Debussy, onder andere. Ja. Dus je hoort ook de harmonieën, de pianistische harmonie van Claude Debussy terug in Little Girl Blue. Oké, okay. ja. Ja, nou, dan had natuurlijk klassieke achtergrond. Dat klopt, ja. ja. Dat allemaal meegespeeld hebben. Dat, dat speelt altijd mee, ook, ook als je ja. ander werk speelt.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 Ik denk, nou, die zal toch wel weten waar Oscar Pietersen is. Ja. Dus die chauffeur van die, uh, van die auto die, uh, die gaat het hotel binnen. ik vroeg aan hem: hoe weet je waar Oscar Pietersen is? Ik zeg, hij zegt ja, die ga ik nu halen. Die kom ik halen. Oh, nou, dank u wel. Ja. Dus ik heb even in de lobby gewacht een tijdje. Nou, en na pakken nee, 20 minuten kwam hij, kwam hij naar buiten. Via de lift naar beneden in een rolstoel, weliswaar. Want hij had ook uh, ongemak, lichamelijk ongemak op ja, dat okay. moment. Geduwd door zijn vrouw, geflankeerd door zijn dochter.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 G gewoon kort in de zin van, goh, uh, fijn ja. dat u bent, uh, succes met ja. het optreden. Ja. Leuke anekdote, ja. Heeft hij ook wel eens met uh, andere muzikanten gewerkt? Ja, zeker. Hij heeft, uh, zeg maar dat uh, Ray Brown, zijn zeg maar vaste bassist, heeft hij 15 jaar mee gewerkt. Dat uh, ik meen, 1966. Toen heeft hij nog met andere mensen gewerkt, andere bassist onder andere Sam Jones. Nog een heleboel andere drummers, gitaristen, etc. Maar een van de belangrijkste uh, ja, wisselingen van de wacht is met uh, de Deense bassist Niels Henning Ørsted Pedersen. Okay. Die werd in 1971 werd aangetrokken tot de Oscar-Piedersen-trio. En dat gebeurde puur omdat zijn uh, toenmalige bassist Jiri Maradze, dat was een Tsjechisch uh, bassist, ja. die was gevlucht naar Amerika en er zouden in Tsjechië Oscar, uh, zouden daar uh, concerten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 Norman, Norman Grants, en toen gaf hij aan: ja, ik kan. Dus. Uh... Oké. Okay. Maar laten we even gaan luisteren naar een uh, nummer ja. met Niels Henning. Met Niels Henning, Ja. Jonger dan Springtime. Ja. Ja.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 Whether you are here or under, whether you are false or true. Whee! I'll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 uh, naar de caviar zonder de uien en het ei. Dus echt met, waar? Ja, dus met andere woorden, zonder de bas en de drums. Oké. Okay, en ja. toen is hij vanaf, ik meen, 1971 heeft hij... Dus toen heeft hij die plaat al gemaakt in Meen 68 met ja, Little Girl ja. Blue. Maar dat was gewoon een plaat. Eenmalige opname. En pas in 1971 werd het uh, echt menens. Toen is hij ook uh, de wereld afgedoerd met, uh, ja, ja. met zijn solo repertoire, zeg oh, maar. Oké, okay, knap. Ja. En uh, ja, daar, daar kun je in feite alles in terugvinden van wie Peterson is. Ook okay. als gewoon als mens, als muzikus. Yeah. En een uh, fenomenaal techniek, maar vooral heel muzikaal. En dat is denk ik wat okay. vele critici uh, misschien niet kunnen of willen begrijpen... is dat het over muzikaliteit gaat en niet zozeer over techniek. Nou, laten we dan even luisteren. Round Midnight? Round Midnight, yeah. ja. Ladies and gentlemen, it's my great honor to introduce you to Mr. Ast Peterson. Dat is een hekje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 Dus uh, als ik zeg van, uh, ik ga morgen naar... Dan weet je niet waar ik naartoe ga, maar, want ik heb het niet uitgesproken. Ik heb het niet nee, gearticuleerd. Nee, dus ik nee. kan ook zeggen, ik ga morgen naar Zandvoort, dan weet je waar ik naartoe ga. Ja, en ja. Met, in de muziek is dat eigenlijk precies hetzelfde. Okay, ja, dus als je de een de bepaalde ja. stro speelt of een bepaalde ja. muzieklijn, dan kun je hem gewoon afmaken. Zo, Als dus je ah, weer terug... Dat, okay. terug ja, een beetje voorspellen, ja, ja. ja. ja. ja. Ah, okay. En uh, ja, ja, dat is wat hij altijd gedaan heeft. Uh, daar is hij ook goed in. Daar is ja. ook zeer bedreven, in, absoluut. Ja, toch leuk om dat te horen. Ook leuk om zo'n kenner... Van je toch bepaalde dingen uitlegt. En je gaat er toch anders naar kijken. Anders ja. naar luisteren, inderdaad. Ja, ja. ja. ja. en dat, ja. Komt, dat komt ook omdat ik... Eh, ik heb zoveel geluisterd. Eh, voordat ik überhaupt een piano had... om het zelf te gaan beoefenen... Mm -hmm. heb ik alleen maar geluisterd. Dus ik had eh, zo'n Walkman... Zo met cassettebandjes. Ja, toen nog, ja. En die ja, nam ja. ik ook gewoon mee naar de wc en zo... en ja. in bed. Eh, slapen ja. voor, de, voor de slaap, na de slaap. Altijd luisteren, luisteren, luisteren. Ja, ja. Dus mijn... Mijn kennis, om het maar zo te zeggen, of mijn feel wat betreft Oscar Pieters... dat heb ik gewoon opgezogen als een spons, zou je ja. kunnen zeggen. Maar dan bof je ook wel dat je een muzikant bent, denk ik, hè? Zeer zeker, ja, ja. Ja. ja. Maar ik had natuurlijk ook voor iets anders kunnen kiezen... of voor een andere muzikant, het had gekund, maar omdat het zo dicht bij <laughs> mij ligt... Ja. zijn muziek in zijn persoonlijkheid ook, denk ik dat het. Uh... En waarom is dat niet gebeurd? Iets anders? Heb je nog andere interesses of zo? Ik of heb uh, heel veel denk... interesses, ja. Ja. Maar... ja, ja.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 En uh, dat was een zeer uh, inspirerende avond en Morning Sunrise is uh, ja, daar voor het eerst eigenlijk uh, op, op de band gezet. Tegenwoordig heet het geen band meer, maar in ieder geval opgenomen, laat ik het yeah, zo yeah, zeggen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dus uh, ja, met, met Peter Bjørland, fantastische bassist. En, uh, dus daar gaan we nu naar luisteren. Yeah. Morning Sunrise. Ik ben benieuwd. Hege compositie.